Ja, bent Bergwoods, uh, master uh, hier op het uh, Filmfestival uh, ja. van Oostende, beter gezegd. ik heb volgend jaar, van Oostende, uh, het zestiende, uh, zestiende keer, Sweet Sixteen. Fantastisch, ja, is goed dat je dat zegt. Dat is het eerste wat ik, er, uh, wat ik erover... Ja, ik heb er nog niet aan gedacht. Geweldig, 16. Dus vanaf nu mag het allemaal. Okay. Vanaf vanavond, het schijnt. Ja, ja, voilà. Je eh. dat ook doen. Ja, voilà. Absoluut doen. Ja. Hoe kijk je er zelf naar terug? Ja, geweldig. Uh, het was een ongelooflijk uh, rollercoaster. Een onwaarschijnlijke week die eigenlijk negen dagen heeft geduurd, tien dagen. In het begin was het echt wel moeilijk omdat je echt geleefd wordt en van hot naar her uh, wordt gesleurd. Maar tegelijkertijd is het ook uh, ja, een ongelofelijke eer natuurlijk om uh, zo master te zijn en het was heel fijn het was een hele fijne uh, bedoeling ik heb mij ongelooflijk geamuseerd ik heb hele mooie dingen gezien ik heb hele mooie mensen ontmoet dus dat is het belangrijkste vind ik en je bent ook nog eens genomineerd uh, voor Knokken Of uh, met de ganze cast natuurlijk voor beste serie jawel, maar ik ben ook genomineerd voor Will en ook genomineerd Allee, ik bedoel, ik heb er ook allemaal meegedaan met Rough Diamonds met, uh, er zijn er nog verschillen Out of Carcadia is ook een uh, nominatie dus er zijn er verschillende en uh, ja, dat is leuk. Ik heb geen eigen nominatie dit jaar. Vorig jaar wel, maar dit jaar niet. Maar dat vind ik niet erg, want ja, als, uh, als master had ik daar toch, denk ik, niet echt uh, de tijd voor gehad. <laughs> Om dat nog te doen ook. Hoe verklaar je het zelf, hè? Mag ik, mag ik stellen dat sinds Bose Jours jean Bervoets helemaal terug is? Ja, ik weet het niet. Daarvoor heb ik de Kraak gedaan en, en uh, Tabula Raza. Dus ik ben ondertussen toch wel... Serieus wat zien geweest en niet alleen maar sinds Beau Sejour. Maar Beau Sejour was natuurlijk wel een hoofdrol. Ja, dat doet veel. Dat doet veel. Ik denk, sinds 2015 heb ik uh, de Ensor gewonnen voor Paradise Trips. En ik denk dat ik eigenlijk sindsdien bijna in alle reeksen heb. Nu ook weer zit ik in alle reeksen. Vandaar dat men een van de dingen was Rebel Saint-Jean. Ja, ja, ja. <laughs> het was niet veel sans zijn in uh, het tweede jaar van het hoger onderwijs heb ik jou nog geïnterviewd ondertussen ben ik uh, afgestudeerd met de kleine prins uh, stond je toen in uh, de Stadsgouwburg oh, het is al een tijdje geleden denk ik dat ik jou nog op een podium heb gezien op het podium jawel, ik heb uh, met Abattoir Vermee samen uh, gespeeld ik heb met uh, JR van uh, Bergman ja. uh, meegespeeld dat is van voor corona, denk ik. Hè? Sinds corona heb ik inderdaad niet meer gespeeld. Uh, er zijn andere dingen gekomen. Ik heb heel, heel veel gefilmd. En ik heb ook andere dingen gedaan. Ik heb geschilderd. Ik, heb, um, ja, ik ben zelf nu aan het schrijven. Dus ik heb geen tijd meer voor theater nu. Op dit moment. En kribbelt het niet? Niet echt. Ik ben terug met muziek begonnen ook. Ja. En dat kribbelt wel. Omdat het um, echt heel leuk is om... Uh, ja, toch wel opnieuw die, die allereerste liefde terug op te nemen en vooral omdat het geweldig gedaan is uh, Bjorn Eriksson die vanavond voor Het Smelt is genomineerd voor de muziek, die heeft uh, alles geremasterd en wij hebben een nieuwe band opgericht gewoon. Gaat het ermee live toeren of wat zijn de plannen? Ja, waarschijnlijk wel. Uh, we hebben een dubbel LP, van, dus dat is een, een band, de Plastic Bags, die in 1978 of 1979 uiteen is gegaan, dus punk. En uh, we hebben dat opnieuw leven ingeblazen en dat is geweldig.